Klemens Peters met het NOS Journaal. Afgewezen alleenstaande minderjarige asielzoekers zitten te lang vast in afwachting van hun uitzetting. Vorig jaar zaten ze volgens staatssecretaris Harbers gemiddeld 21 dagen vast en dat is 7 dagen langer dan mag. Volgens hem komt dat deels doordat het vertrek zorgvuldig moet worden georganiseerd. In Madrid is een man van 26 opgepakt... die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft vermoord... en deels opgegeten. In het appartement van de man vond de politie plastic bakjes... met daarin resten van de moeder. De vrouw was al vaak door haar zoon mishandeld. Een vriend van haar was naar de politie gestapt... omdat hij haar al lang niet had gezien. Het is moeilijk te zeggen wat de provincies de afgelopen jaren hebben gedaan... op het gebied van klimaat en energie. Dat hebben de provinciale rekenkamers onderzocht. De samenwerking tussen de provincies gaat niet goed... omdat ze allemaal hun eigen doelen hebben... De provincies hebben steeds meer te zeggen over energie en klimaat. Daarom is het bij de Provinciale Statenverkiezingen... volgende maand een groot onderwerp. De film Holmes and Watson heeft maar liefst vier Razzies in de wacht gesleept. Waaronder die voor de slechtste film van het jaar. De Sherlock Holmes-parodie Holmes, parodie Holmes and Watson... met het komische succesduo Will Ferrell en John C. Reilly... werd al direct nadat de film in de bioscopen kwam... door de Amerikaanse filmpers de grond ingeschreven. De Razzies worden elk jaar vlak voor de Oscars uitgereikt. De 17-jarige Amsterdammer Sven Elferich heeft in Oostenrijk het wereldrecord ijszwemmen op de 1000 meter gebroken. In water van 3,6 graden deed hij 11 minuten en 55 seconden over de afstand, 20 seconden sneller dan het oude record. Bij ijszwemmen zijn wetsuits verboden en moet het water kouder zijn dan 5 graden. Duikers en EHBO-teams staan daarbij paraat vanwege het risico op onderkoeling. Elferich doet half maart mee aan het WK ijszwemmen in Moermansk. Het weer. Op veel plaatsen zon bij een maxima van 15 graden. Het blijft droog. Komende nacht kan het licht vriezen. Ook morgen wordt het zonnig en dan kan het 14 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. John.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 En in 1958 had ze een hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een lied van accordeonist en componist John Woodhouse. Dat haar haar hele verdere leven zou blijven achtervolgen. En dat nummer, dat heb ik nu voor u. Rita Corrida met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. No, dan laat Dan is het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 De kombuis naar voren kwam, dan was het net een brokje van hoop. Die straatjongen uit dan, Wanneer is in zijn kooi lag bang, en na zijn schouwen bang, eindelijk sliep bang, bang, dan scholt de man die bang, wacht de kooi had bang, omdat bang, hij om zijn moeder bang, riep toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan terwijl ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan en toen de stuurman het kini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 En u hoort hem nu, Piet Muizelaar met meisjes. Daar zijn de matrozen. In roestige anker een zeemanscafé. Daar woont Carolietje, een kind van de zee. Zij schenkt alle glazen en stoort lachende aan. Met vrolijke jantjes, die komen...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 De bovenste verborgen en steef vergaan. Maar een vrolijke zeeman, hij blijft altijd bij bestaan. Heel lang, meisjes van zijn de trotsen. Heel lang, daar komen de jantjes weer.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 voor het meisje met de blauwe hoed. Loop ik als een zwaar verliefde staker, onbewuste dromen langs de straat, hoe verkeerend trek ik dan niet te waken.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 Is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Kalpees, dok, dok. Veel eieren in het hok. En luister nu naar het lied dat onze kippen u toezingen. Maar een doodgewone kippen, dat is geen malligheidje. Klei onder dwang met tegenzin zo'n onbewekenheidje. Totdat een vreselijke angst mij om den duur ging martelen. Ik zag me in mijn verbeelding toen reeds in de soep op spartelen. Toen bracht de baas tot onze pret. Hij is een lepe boer. Opeens een wonder in ons hok al vissen op een voer. Ik snap nog niet hoe zoiets bestaat, maar ik werd een eier, automaat. Tok tok, tok tok, dat hoef je niet eens te vragen. Tok tok, tok dok, veel eieren in het hok, tok tok, tok dok, dat hoor je maar alle dagen. Tok tok, tok, tok veel eieren in het hok. Kalpen, kal oh o voor, o jochten voor. Dok-dok staat boven. Die staat zich te vermaken Hij zegt dit voer staat bovenaan En kraait het van de daken Beweert als ik goed verliegen kon En schudt hem met zijn verlangen. Dan vloog naar Delft om daar Calpé Persoonlijk te bedanken Wel hij zijn vleugels trots ontvloeit Draait Helwig blij voor tien Ik heb jullie en de baas hier Nooit zo vrolijk nog gezien Ik zweer nu bij Dok Dok Geen ander voorkomt meer in het hond Tok, dok, dok, dok, dat hoef je niet eens te vragen. Tok, dok, dok, dok, twee dok, leien in het hok. Tok, dok, dok, dok, dat hoor je maar alle dagen. Tok, dok, dok, dok, twee dok, leien in het hok. Kalvee, kalvee. Oh, je optend voor, oh, je voor. een dok, dok dok staat bovenaan. Ja, dat was Lou Bandy met Cal Calfees wondervoer. Tok, dok en daarvoor hoor u Willy Derby met meisje met de blauwe hoed. En de volgende artiest na zijn dood, 1989 werd er geld ingezameld voor een stambeeld en bij de onthulling van het beeld van beeldhouder Kees Verkade in 1991 op de kop. Van de Eelandsgracht begon een actie om dit stukje straten... naar een zanger van het Jordaanlie te noemen. En tegen advies van de eh, straatnamencommissie... de BMW eind 1995 dit verzoek te honoreren. Een korte tijd later werd het pleintje door wethouder Gusje Terhorst omgedoopt tot het Johnny Jordaanplein. En ook al werd dat nooit in een raadsbesluit vastgelegd... het was gewoon besloten en eh, het ging gewoon gebeuren. Johnny Jordaan, u hoort hem nu tezamen met Willy Alberti... Het kleine harmonica speler in het bandsoentje. En stil verlangen klinkt in zijn lied Hij gaat nooit naar een andere plek Hoe stil het soms is Anders loopt ze hem mis Kleine harmonica spelen Speel me nog een keer dat lied En dat de rozen verwelken En ware liefde toch niet Naar hier eventjes dromen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 verkeer en over het water gaat er een bootje net als wanneer Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land Al die Amsterdam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 maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij. Naar Hollands kust en de stad aan Amsterdam en Eind, Waar oude bomen dromen, hoog boven het verkeer. En over het water gaat er een boom.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 Het was onhandelbaar en haar zin wist altijd door te drijven Had ze in haar poppen gehoord aan nou, hetzelfde niet beloofd. Wist ze daar had lekker tijd te blijven En hoorde zij een eik, de roep door de straat de broeder zei ik wat eik, mama, en altijd wel klaar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 Ik wil toch niks anders dan hij, hij, hij, En toen het je groter was, ging ze al van het niet te pas. Zich verdiepen in de kunst van rijden. Kom ze met haar fiancé in een druk doch café straks en tot tussen tussenbijen. No pop pop, modern pop. It's Maar natuurlijk toch een niet. Ach, het is geen mooie man, sprak ze, maar ik had er wat aan. Kanselijk heerlijk, Romein maken kan niet. De leven tussen het eikel gelukkig en na een tijd. Gezin was net een tiental eikel zo klein in verblijd. Zongen ze van groot tot klein, moeder al bekend refrein. Kroosie, moosie, tosie, staren, Tannie. Ik wil toch niks anders dan hij. Hij, hij, hij. dat wil ik, en het is toch nog billig. Hij, hij, Ik moet geen kanaat, chocolade. En ik wil geen lolly en geen limonade. Daar, daar, Ik wil toch niks anders dan Hij. Hey, hey.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 Ik twee beren, roodjes beren, oh dat was wonder. Was een wonder, wonder, wonder, wonder en die beren sweren vonden. komt het niet ha, ha, ha, stond er bij en ik ging Al in een vroeg, groep, knol knallen, op land. Daar zaten twee haastjes, heel barman. De een die vries, de pluim, de pluim, de pluim. En de ander sloeg tot kwam ook eens de jaren jaar en heeft daar een gescholpen en dan heeft naar men denken denken kan een ander Rode bloemjes aan En maakt het veel te prof Een niet zal geven Een papaatje niet zal slaan Klein, klein kleutertje Wil een bloemje gaan Draai eruit Wintje nog eens op Klamper eens in je handjes Zet je handjes in je zee Op je hoofdje Allebei Dan gaat Wintje snel voorbij Klamper eens in je handjes Wel nou, wat wel Hey! Ik zweet er wel ja Ik zweet er wel ja Ik zweet er wel ja Wie staat stil? Een gele krokus En een witte hyacinth Stonden te vrije Op een plekje uit de wind Ze waren gelukkig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 En het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 En zijn biograaf HP van der Aardwerk schreef in 1950, later over eeuwen, wanneer Lou Bandy al lang tot historie vergaan is, een erkentelijk nageslacht, bedevaren naar zijn praalgraf onderneemt. In werkelijkheid rust de Bandy in een eenvoudig graf op een niet meer in gebruik zijnde begraven plaats. U hoort hem nu nog in leven de lijve. Lou Bandy, samen met Willy Derby met The de Fisherman.